Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Brussel zijn al de hele avond antiterreuracties van de politie en het leger aan de gang. De actie in de buurt van de Grote Markt in het centrum van de stad is inmiddels afgelopen. Het lijkt erop dat de politie een klopjacht heeft geopend op de gezochte terroristen. De media zijn gevraagd om radiostilte. Ook wordt het publiek verzocht niets te melden op sociale media. Daarom komt er weinig nieuws naar buiten over het verloop van de acties. Eerder vanavond zei premier Michel dat voor Brussel het hoogste dreigingsniveau van kracht blijft. Vanwege de terreurdreiging rijdt de metro in Brussel ook morgen niet. Scholen, universiteiten en hogescholen blijven dicht. De centrumrechtse politicus Mauricio Macri gaat op kop bij de Argentijnse presidentsverkiezingen. Volgens exit polls heeft Macri de meeste stemmen gekregen. Vandaag was de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd ging tussen Macri en Schioli, die in de eerste ronde de meeste stemmen kreeg. De centrumlinkse Schioli is partijgenoot van vertrekkend president Kirchner. In Iran is de Iraans-Amerikaanse journalist Jason Rezaian vanwege spionage veroordeeld tot een gevangenisstraf. De lengte van de straf is niet bekendgemaakt. Rezaian is correspondent voor de Washington Post. Volgens een krant heeft hij niets misdaan en heeft Iran geen enkel bewijs tegen hem. Journalist werd in juli 2014 opgepakt. Bij de wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City heeft de Amerikaanse Brittany Bo het wereldrecord op de 1000 meter heroverd. De wereldkampioenen op dit nummer reed een tijd van 1,12-180ste. Bo raakte vorige week in Calgary haar wereldrecordtijd kwijt aan haar landgenote Heather Richardson. Maar nu dook ze ruim drie tiende seconden onder die recordtijd. In grote delen van het land geldt code geel vanwege mogelijke gladheid, meldt het KNMI. Vooral bruggen en viaducten kunnen glad zijn. Vandaag vielen op veel plaatsen winterse buien met hagel en natte sneeuw. Code geel geldt niet voor Zeeland en voor het Waddengebied. Tot morgenochtend 10 uur is er kans op gladheid, zegt het KNMI. Het weer op steeds meer plaatsen droog en opklaringen. Vannacht lopen de minima uit 1 van min 2 tot lokaal min 4 graden. Dit Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. CFM. In 2015 al 25 jaar. Live. CFM. Met. Met nu. Het laatste uur.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 Ja, hier zijn Bloemendaal erbij, maar dat is echt uh, voltooid verleden tijd. Oké. Okay, uh, dat yeah. was tot 2012. Dus ik ben hier in uh, het voorjaar van 2012 begonnen. Dus, uh, ja, nu helemaal fulltime of uh, hier alleen bij Alleen je nu. hier. Oké. Okay, ja. een school in Amsterdam. dan Ja. Graag. Oh ja. Je Partij. wordt ook leraar. Ja. <laughs> dus dat is wel heel mooi dat je echt nu helemaal uh, voor Stanford kan zijn. En je hebt dan uh, nog een school daarnaast waar je les geeft en geef je daar. Uh,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 Ja, ...konden mensen zoals mijn grootouders, hè, en in dat huis is mijn moeder ook geboren... Uh, ...konden een woning krijgen. Er stonden zelfs de spullen van die mensen nog op zolder. Port, yeah. en uh, Ik heb dit verhaal ook een paar keer zo aan het openbaar verteld. Dat heb ik twee keer gehad, dat er ook Joodse mensen naar me toe kwamen... ...die zeiden van, nou, dat moet je er eigenlijk maar uithalen. Dat is, uh, dat is zo pijnlijk, hè, vanuit onze mm. beleving gezien. Ja. Yeah.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 Joodse ondernemers Elsbacher. Ja. Hè, zie je zoals in de tuinen, denk je: goh, wat zou er hier allemaal langs gekomen zijn in die tijd? En dan ga je ja. daar wat verdiepen... en dan leidt dat naar Zandvoort. Ja. Het gaat om het lijntje Haarlem-Zandvoort, Amsterdam-Zandvoort eigenlijk. Ja. Dat Amsterdam ook een connectie met zee zou krijgen. Dat was allemaal. Ja. Ja, dat daar een zeg maar, soort tweede Scheveningen dan ook mm. ja, zou komen, dat was de droom van de Joodse ondernemers. Dus toen ik hier predikant als Zandvoort werd, ja, werd ik ook een beetje gedrukt met, met, met mijn neus op de feiten dat er dus ooit een behoorlijk uh, Joods leven was in de, mm. ja, toch nog wel uh, recente geschiedenis. En hoe kwam je daarachter, of, uh,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 Kerkraad of de Zandvoortse kerkraad had de gewoonte om ook altijd een krans uh, bij ja. die Joodse herdenking ja. te leggen. En toen was ik, denk dat ik, consulent. Was dacht ik denk, nou, dat is wel interessant, uh, hmm. op z'n minst. Hè. Zo begin je natuurlijk hmm. een beetje als buitenstaande. En werd dan gelijk gezegd, nou, dan moet jij die krans vasthouden of neerleggen, weet je. Dus dan ben je ook al gelijk uh, actant, zal ik maar zeggen. In ja, wat in ja. dan eigenlijk? Uh, het is daar buiten wat. Indrukwekkend is dat dat verkeer dan uh, stil. He, je kan Stantvoort niet zonder verkeer voorstellen, in feite. Mm -hmm. Die boulevard natuurlijk het allerdrukste stukje, maar zelfs grote touringcars. En, ja, nou, iedereen, moet iedereen moet stoppen. En dat, uh, is een hele, dat vond ik al heel bijzonder. En toen ging ik ook wat navragen van. Nou, hier op de plek van Singo, wat was dat dan voor gebouw? En hoe groot was dat dan? En daar kreeg ik eigenlijk geen antwoorden op die vragen. Daarna ga ik uh, zoeken.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 Dat soort verhalen die sluimerend antisemitisch zijn. Maar tegelijkertijd was het ook de realiteit van wat er gebeurde. Ja. Dat je dan eerst heel beschroomd bent. Omdat, en op een gegeven moment denk je, is er ook een gekke tegenstelling in, het Zandvoort, dat, of in ons Zandvoort. Dat er aan de ene kant ja, oranje gezind ja. en ook de overheid eigenlijk die lange tijd helemaal niet NSB was. Dus ook de gemeenteraad.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 synagoge die hem opgeblazen werd, dat was natuurlijk ook een hele ja, unieke uh, gebeurtenis, dat wat in Duitsland al mm. zeven jaar gaande was, dat was in Nederland al nergens zo, en Zandvoort voor het eerst, mm. dus de, de aanslag, op de synagoge van Zandvoort was eigenlijk kristallnacht in Nederland. Ja, zo ervan, kan je het noemen, ja, ja, zeker. Ja, dat is wel heel wat geweest, hè, de, die periode.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 over het Joodse bad Zandvoort en dat gaat van 1881 tot 1951 dus je hebt zelf heel veel informatie verzameld en toen ontdekte je er was eigenlijk nog helemaal geen boek waarschijnlijk over Zandvoort met deze geschiedenis nee, het is, uh, ik, ik, ik zeg al eens als ik erover praat een uh, uh, uh, uh, uh, uh, boek zoekt schrijver uh, dus ja. het verhaal lag er eigenlijk al het, het is uh, gewoon een, ook een boeiend verhaal het is ook niet alleen maar een triest verhaal het is ook een verhaal met een heleboel grandeur. Hmm. Dus uh, dat werd door de burgemeester gezegd bij de uh, presentatie van het eerste boek. Die zei van, nou, je hebt ook een, een kleur op het palet geworpen die we eigenlijk nog niet kenden, dat we ook trots mogen zijn op. Ja, tuurlijk. Ja. Toen uh, dacht ik, dat heb ik vastgehouden. En dat tweede boek gaat eigenlijk alleen maar een beetje over de trots, ja. want uh, dat zijn echt de ondernemers die, uh, nou ja, de visie hadden en het lef, dat staat ik in de titel, hè, ondernemers met lef. Lef is natuurlijk een Joodse woord. Hmm. Dat betekent uh, hart, moed, uh, maar het is ook, uh, nee, het is, uh, ze hadden ook hart voor de zaak, dus wil ik er ja. ook mee aangeven dat ze dus heel veel geld, menskracht, uh, moeite uh, enzovoort mm. uh, ja, voor zand voor het over hadden. Omdat ze een geweldige droom hadden. Uh, namelijk gewoon een, een tweede dorp, zeg maar, op het, op het oude vissers- en hotel dorp te bouwen. Mm. Waar gewoon ruimte zou zijn voor het, uh, voor het badwezen. Ja. En het aparte van dat. Het tweede boek is eigenlijk dat het dus doorloopt tot 1951, want ze hadden in, uh, op 31 december 1880, dus op zou ik zeggen, hadden ze uh, 87 voetbalvelden uh, aan grond gekocht. Een zee oh, ja. zeereep van 2,5 kilometer, vanaf mm -hmm. de huidige Dirk van de Broek tot het uh, Noorderpad. Ja. Uh, 200 meter breed maar, dat is maar heel uh, smal. Maar die hele zeereep, uh, die hadden ze dus gekocht en die was in 1940 voor de helft overgegaan in andere handen dat wil zeggen dus uh, allerlei mensen die daar een huisje wilden of een, een pensioen bouwden of uh, ja. nou anyway dus de helft van die grond oorspronkelijke grondaankopen die was er nog en die aandeelhouders en dat was met aandeelhouders gefinancierd ze hadden in 1898 duizend aandelen uh, uitgegeven van duizend schulden ja. um, en dat uh, waren allemaal genummerd natuurlijk zoals ja. aandelen zijn en dus ze konden vrij duidelijk uh, ook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 ze trouwen met een zandvoors meisje. ja ze bescholen uh, met ze, kinderen, hebben scholen, ze zijn die en die integratie dat vond ik dus heel erg leuk om, om uit te mm. zoeken, op te zoeken ja. dat er in die toneelverenigingen bij de OSS, bij de voetbal, bij de lojat, bij de dierenbescherming, mm. ja. bij de treinvereniging.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 Joodse Amsterdammers, het waren ook... Het waren geen prettige mensen... ...die wilden overal op de eerste rij zitten... ...maar nergens voor betalen. Ja, dat soort... Uh, ...getuigenissen hoor je dan vanuit het... Uh, en, ...en dat men, ja, wat had je nou... te zoeken in die mensen staat? Dus dat bleef ook een beetje een, een twee, uh, mm. tweedeling... Uh, ja, ...hoewel er ja. ook... Uh, ...integratiemomenten waren. En uh, ja, op een gegeven moment... ...doordat natuurlijk die NSB... ...opkomt en die mm. rassenleer... die natuurlijk in Duitsland al... Uh,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 Ze mogen niet meer naar dezelfde school. Dus de, de Duitsers hebben natuurlijk. Ja, ook Dikker, onze bekendste Zandvoortse getuige, die zei altijd tegen mij: van Horis, die, die Duitsers die hebben ons tot Jood gemaakt. Dus wij, want wij speelden met allemaal vriendjes, christelijke vriendjes, hij vormde, hij had zelf wel hervormde vriendjes en zo. En die ja. Duitsers die komen met hun, met hun wetten en die zeggen van.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 has risen upon you